Het weer, droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort Noord 11 kilometer. Op de A10 de Zuid richting Den Haag... tussen Nieuwendam en knooppunt 6 kilometer. Bij knooppunt Amstel is de reisrook dicht... A12 naar richting Utrecht bij Nieuwebrug 4. A20 Hoek van Holland Gouden voor Plein 5 kilometer. Op de A27 Almere Utrecht bij Hilversum 5 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Strand Nulde en Hoevelaken 7 kilometer. Verderop bij Soesterberg 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte reishok is dicht.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 We zijn weer terug met het tweede uur. Goedemorgen Zandvoort. En wat gaan we behandelen? Goedemorgen. goedemorgen. Uh, Gert Tone zit uh, aan tafel en die gaat het hebben over... Uh, ja, waar houdt de PvdA zich op dit moment mee bezig? Ja, nou, goedemorgen. Ja. <laughs> Daar hebben we nogal wat vragen over. Ja. <laughs> nou ja, um, uh, allereerst uh, welkom. Dank je. Ongeveer uh, vaste gast al, uh, al jaren uh, getoonen uh, van raadslid naar wethouder naar weer raadslid. Uh, wat en net over en terug. terug. En terug. <laughs> pers, ja. Um, ja, wat houdt de uh, uh, P van de A bezig? Uh, het lijkt mij uh, dat jullie ook uh, intern is kijken naar wat er nou in zo'n raad gebeurt op het ogenblik. Uh, nee, in wat voor zin? Nou, uh, uh, jullie zitten nu in oppositie samen met de VVD en, uh, en nog twee partijen. En jullie zien daar van alles gebeuren? Ja, inderdaad wel. Ja. Wat ik zie gebeuren is dat er uh, op dit moment een coalitie zit die uh, zich niks gelegen laat liggen aan uh, de mening van, uh, van de partijen die niet in de coalitie deelnemen. En dat, dat is, een, dat vind ik, dat heb ik ook al wel zo genoemd. Dat is de macht van het getal en de arrogantie van de macht. Um, en dat is, dat, is, dat is a, niet verstandig, want op een gegeven moment zullen ze je toch nodig hebben. Als er verdeeldheid is in de coalitie over een bepaald onderwerp en men wil iets gedaan krijgen, dan zullen ze toch die oppositie erbij moeten betrekken. Maar bovendien, we hebben het wel over 41% van de bevolking die nu buitenspel staat, als de coalitie gewoon zo doorgaat. Want wat je ziet, men is nergens gevoelig voor welk argumenten je ook brengt. Heb je daar een voorbeeld van? Hm? Heb je daar een voorbeeld van? Uh, ja, uh, de, de, de, de ontwikkeling uh, rondom uh, de André Zandvoort. Waar uh, wij en vooral Belinda uh, veel werk heeft verzet om uh, op één lijn te komen met de provincie en met de belanghebbenden daar. Hm. Daar is een, uh, daar is een uh, resultaat uitgekomen waar iedereen achter staat. En een van die dingen is het aanpakken van de openbare ruimte. Hm. En dus het slopen van het zwembad onder die poot uit. Om daar die openbare ruimte opnieuw goed in te richten. En dit college besluit vrolijk van dat gaan we nog niet doen. Wij stellen voor om het wel te doen. Alsnog dat plan uit te voeren omdat dat afgesproken is. Er is consensus met belanghebbenden. Dit is nu eindelijk gedaan. Hè. Wij, wat wij hebben gedaan is waar iedereen altijd om liep te schreeuwen. Zorg nou uh, dat je, dat je uh, goed overlegt met, uh, met uh, belanghebbenden. Hè. Uh, mm -hmm. Laat ze participeren. Uh, nou, doen, Laat ze meedoen. Laat ze meedenken. Dat hebben we gedaan. We komen tot een plan. En vervolgens like. wordt het door de, de, de participanten... Uh, Bedweters van, van de coalitie worden het afgeschoten. Mag ik even terug naar voor de verkiezingen? Want uh, uh, jullie hebben dat, uh, de entree ontwikkeld. Berlin heeft er veel aan gedaan. Ja. Daar is uh, consensus over geweest. Wat stemde toen de OPZ? Was die toen tegen of was die nu voor? Daar is, nee, daar is, niet, uh, daar is toen helemaal niet over gestemd. Okay. Daar is niet... maar het is wel aangenomen toch? Nee, er lag een collegebesluit van april. En in het collegebesluit van april staat dat we dat gaan doen. Het enige wat wij nog moesten doen was aan de raad vragen de middelen die we van de provincie krijgen ja, okay. om die middelen beschikbaar te stellen. Iets wat inmiddels de... beschikbaar is gesteld? Wat, wat inmiddels beschikbaar is gesteld. Dat provincie had positief besloten. Mm -hmm. Dus daar, daar moest een kredietaanvraag voor komen. Nou, er, er ligt nu een kredietaanvraag die, die is aangenomen door de raad um, waar dit niet in staat. En sterker nog, in de kleine lettertjes op de laatste bladzijde van bijlage 4, daar stond van, we gaan dit voorlopig niet doen. Nee. Dus dat ligt voorlopig weer stil? Ja, en dat met, uh, met, uh, met ontevreden belanghebbenden. Ja. Ja. Ik ben al een paar keer gebeld. En uh, ja, hoe zit dat nou? Dat moet je niet bij mij zijn, dat moet, moet je bij de coalitie zijn. zijn. Ja. Uh, ik heb nog mijn best gedaan in de raadsvergadering om het voor elkaar te krijgen, maar uh, gewoon heel arrogant, nee... En dan denk ik van ja. ja. ja we gaan, daarna, gaan we, we gaan, daarna gaan we met, met ze praten. Als dit tenaansvoorstel is vastgesteld, dan gaan we wel met ze praten. Ja. Maar dat, zo doe je dat niet. Nee. Maar je die... mag best dingen veranderen. Dus ja. Daar heb ik niks ja. op tegen. Als je zegt van nou, uh, luisteren we, uh, <coughs> wij denken er toch anders over. Dan uh, pak je de telefoon en dan bel je die mensen allemaal op. En zeg je: Jongens, ik moet even om de tafel. Want wij hebben een ander idee. En dat is niet gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. Nee, ze gingen achteraf wel praten. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Ja. Als wij samen een afspraak hebben... en uh, ik kom haar tegen en zeg van... Uh, ik heb met Ben die afspraak. En, uh, en vervolgens... Uh, zegt Ben... spreek we het anders ja, af? Ik heb een uh, heel andere afspraak. Nee. Ik ga nee, iets anders afspreken. Ja, nee. nou, dat weet ik niet. Dat, nee. is, dat, is, dat is heel erg onbeleefd... om maar zachtjes te zeggen. Maar daar spreken jullie de coalitie op aan. Ja. Toch? ja. En wat is dan het antwoord? We doen het zoals wij het willen. Dat is nogal redelijk arrogant. Ja, dat, dat, hebben, dat, dat heb je ook, ook al vier keer gebruikt. Ja, nou ja, ik laat het nog even... Uh... Want het is inderdaad het macht van het getal. Want als negen ja. mannen hun hand opsteken en er zijn er acht die de andere kant op gaan... dan gaat het feest niet door. Ja. Um, ik wil nog even terug naar de vergadering van 2 oktober. Uh, redelijk roerig. Je hield een vuurig betoog met 21 verliezers. En dat is ook zo. Um, er is een, een motie ingediend. En uh, die... Uh, werd niet aangenomen, maar daarin werd verteld dat het vertrouwen in het college opgezegd werd. Ja. Hoe, hoe moet je daar nou verder mee? Want je hebt die motie gesteund en ondertekend. Ja. Maar wantrouw je dat college nog steeds dan? Ja. Want je moet door. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, kijk, uh, een motie van wantrouwen houdt, houdt in feite in dat je, ik heb geen vertrouwen in, meer in dit college. En waarom heb ik geen vertrouwen meer in dit college? Dat heeft te maken met de hele gang van zaken rondom de zaak Cohen. En laat helder zijn, dat heb ik toen die avond ook gezegd, wat, datgene wat ik op 13 mei gezegd heb over Cohen, daar sta ik nog steeds achter. Ja. Namelijk dat hij geen wethouder had moeten worden, met, onderbouwd met een aantal uh, argumenten. Men heeft hem uh, wel benoemd. En uh, dat, is, uh, dat is hun goed recht. Prima. Met de meerderheid van stemmen is hij beroemd. En vervolgens krijg je dat akkefietje waar, uh, waarvan ik zeg... als jij dan een motie van wantrouwen indient tegen een wethouder... waarbij je hem uh, aanspreekt op zijn integriteit... dat zegt nogal wat. Want dan zeg je dat iemand onbetrouwbaar is. Nou, ja. ik zou dat niet zo gauw van iemand durven zeggen. Mm -hmm. Zomaar. Want uh, betrouwbaarheid van iemand, uh, dat stel je uh, aan de kaak door aan te tonen dat er allerlei zaken fout zijn gegaan. Opzettelijk. Mm -hmm. Nou, daar is hier helemaal geen sprake van. Sterker nog, ik heb na die raadsvergadering nog eens een keertje goed gekeken naar uh, de, het herziende bestemmingsplan. Um, en dan met name dat onderdeel van die hardheidsclausule. En, en, en de advocaat van de gemeente beweert... en ambtenaar van de gemeente zal het beweren... Dat het zou kunnen? Dat, nee, dat het, uh, dat het niet kan op basis van die regel. Ik ben er inmiddels heilig van overtuigd dat het wel kan... want die, uh, want die, uh, die voorschriften die daarin staan... Mm. die zijn van toepassing op het hele bestemmingsplan. Niet op datgene wat veranderd is... op het hele bestemmingsplan. Maar zelfs al zou dat niet zo zijn... dan moet er wil aanwezig zijn om zulke dingen en dan noem ik maar even huisarts, notarissen, makelaars die in een soortgelijke situatie mm -hmm. zitten mijn huisarts zit in een uh, bijgebouw van een woning wat vroeger de, waar vroeger de dokter woonde uh, daar wonen nu heel andere mensen maar mijn huisarts zit ja, nog steeds in dat bijgebouw praktijk, ja. en met de praktijk dus, en dat zijn dingen die zijn in feite uh, niet legaal omdat wij daar nooit naar gekeken hebben Nee, maar we gaan nu weer over, het, over het, de motie van wantrouwen naar Cohen, maar het gaat mij de ja. het ja, nou, om de motie van wantrouwen tegen het college. Nou, kijk, precies, daar, daar heb je gelijk in. Um, en de motie van wantrouwen tegen het college, die is ingediend omdat uh, er aan uh, allerlei dingen niet tegemoet gekomen werd. We hebben gezegd, er moet een strafrechtelijk onderzoek, er moet aangifte gedaan worden. Uh, tegen, Dat is een andere motie. Tegen, tegen Simon, ja, ja, er zijn drie dingen ingediend. Ja. Uh, er moet aangifte gedaan worden tegen Simons, uh, omdat hij heeft gelekt. Uit het seniorenconvent. Meerdere malen staat dat zelfs in die motie. Ja, dat klopt. In het verleden heeft hij het. Uh, heeft in het verleden alles, alles vaker gedaan. Okay. Maar hij heeft ook wel eens een geheim stuk doorgestuurd aan anderen. Oké. Okay. Dus. Uh, en daar is hij al een keer voor op het matje geroepen door de burgemeester. Uh, maar. Uh, dat, dat, dat is er één ding. Nou, er wordt geen, de burgemeester heeft geweigerd aangifte te doen. Die zegt van, ga je mijn integriteitscommissie, ga, laat ik maar bij elkaar komen. Daar zit Simon zelf in. Dus, uh, ja, Dat is ook handig. Maar, maar, maar hoe dan ook, een integriteitscommissie gaat niet over uh, of iets strafrechtelijk vervolgd moet worden, ja nee. dan nee. Daar gaat het echt naar rechter over. Dus maar dan, ik, ja. ik wil weer terug naar, uh, ja, want, nee, want dat, nee, dat zou mijn tweede vraag tweede? zijn. Nee, dat, dat komt eraan. Wacht even. Wacht. Ja, ik moet terug <lacht> naar de eerste motie. Nee, ja, dat klopt. Um, nou, dat is niet gedaan. Daar zijn we uitermate ontevreden over. En het tweede, uh, het tweede is dat de, mo de motie die ze ingediend hebben, heb ik nog geadviseerd... trek dat ding nou in en zeg gewoon het vertrouwen in hem op... omdat jullie niet meer met hem door één deur kunnen... En comptabilité des humeurs heb ik het nog genoemd, dat mooie, die mooie Franse uitdrukking. Um, dan kan ik dat begrijpen. Maar je gaat niet zomaar over iemands integriteit zo licht, lichtzinnig mee om. Mm -hmm. Dat is twee. En in de derde plaats hebben wij gezegd: uh, wij vinden dat het hele proces wat er, uh, wat er hiermee gelopen is. vanaf, uh, vanaf uh, begin mei half april, begin mei, tot nu toe... dat moet onderzocht worden. Want dat is niet een goed proces geweest. En uh, de rollen daarin zijn niet allemaal goed vertolkt. Mm. Zonder daarbij iemand ook maar meteen te desavoueren. Helemaal niet. Maar het gaat erom, wij willen dat door extern door onderzocht hebben... Ja. om te kijken, uh, wat is hier nou allemaal fout gegaan... en hoe heeft het zo kunnen escaleren. Maar dat... En ook dat werd geweigerd. Ja, en daarom... op dat moment, als je die, die, die dingen bij elkaar neemt... Je van, nou, dan is dit college ook niet meer te vertrouwen. Okay. Als men dit niet wil, en de coalitie niet... als men dit niet wil, dan vind ik ze niet meer betrouwbaar. Maar nu uh, heeft de Raad heeft zijn instrument om zo'n onderzoek te laten doen. Gaan jullie dat ook doen? Nou, het probleem is... Uh, <laughs> Ik heb het ik moet, over integriteitsonderzoek. Het integriteitsonderzoek? Nee, ik heb het niet over een integriteitsonderzoek. Ik heb, een, ik heb het over een onderzoek naar het proces zoals het verloopt. Oké, okay, de gang van zaken. Ik, dus ook ik niet? praat niet over de integriteit okay. van, van Kuipers, uh, Bluis, uh, uh, Niekmeijer of wat dan ook. Ik praat over het verloop van het proces. En dat wil je onderzoeken? Ik, ik heb het helemaal niet over de integriteit van die mensen. Want maar dat, dat wil je onderzocht hebben nee. door een extern bureau. Komt dat er? Nou, dat, dat wordt een hele moeilijke. Want uh, dat kost nogal wat geld, hebben we laten uitzoeken. En uh, als wij alle fractiebudgetten van de oppositie bij elkaar gooien... dan komen we niet aan het tiende deel van het geld. Oh. Dus we moeten of uh, aan de gemeenteraad geld vragen. Nou, dat zal door de coalitie, want die wil ik het onderzoek niet. niet. Nee. Dus die zal, dat niet, uh, zal er niet mee instemmen. Uh, en dus heb ik uh, inmiddels met uh, mijn... Collega, fractievoorzitter van de oppositie het er al over gehad. Uh, wat we dan gaan doen. En, uh, ik heb Belinda nog niet gesproken, want die is nog op vakantie. Maar mijn voorstel is om nu toch eerst maar uh, naar Remkes te gaan. De commissaris van de Koning. En daar is over te, te praten. Ja. Tweede vraag uh, over dat uh, strafrechtelijk onderzoek... naar het lekken van, van Simons uit die seniorenconvent. Uh, ja. Die motie werd ook afgewezen. Ja. Gaan jullie nu als partij daar wat aan doen? Ja, wij gaan... Uh... Dus de Partij van de Arbeid of de coalitie gaat aangifte doen van? Nee, de, de, de oppositie. De oppositie ja, gaat, gaat aangifte doen van... Uh... En, dan komt, en... Er, dan komt er een strafrechtelijk onderzoek. Dat, dat, dat weet ik niet. Wij gaan aangifte doen en de officier van justitie moet daarover beslissen... als ik me niet vergis, of die daar wat mee wil nou, doen, ja of nee. Ik weet dat, dat Niek Meijer bezig is... Uh, toch die integriteitscommissie op een of andere, uh, in een of andere vorm bij elkaar te krijgen. Uh, dat, uh, nou ja, dat is dan natuurlijk zonder Simons, dat kan nog niet anders. Uh, ja, dat is duidelijk. Maar ja, goed, als Simons uh, er niet bij zit en, uh, en Belinda doet er niet aan mee... Dan, uh, dan blijft er nog maar één over. En, en het, uh, dus dan houdt het op. Ja, dan houdt het snel op. Ja. Nou, we, volgen dit, uh, we blijven dit volgen. Ja, <laughs> dus, uh, minuten. Um, nou, eigenlijk weet ik er wel uh, genoeg. De PvdA nou, die, vrouw, die roert we, we, zich ja, nog maar, steeds. Ja, maar, maar dat is niet waar we ons in hoofdzaak mee bezighouden. Hè? Nee, nee, nee. Maar, nee. <laughs> nou, ik vroeg me eigenlijk af... Wat, wat, wat kan de uitslag zijn van al die onderzoeken? Wat, wat zouden consequenties... Daar ga ik niet op vraag lopen. Nee, het nee, nee? Nee, is niet handig. Dan speculeren. ga ik te speculeren. En dat ja. lijkt me ja. niet verstandig. Nee. Nee, maar kijk, waar, ik, waar, ik wel, uh, waar we wel heel erg intensief mee bezig zijn... is natuurlijk het volgen van alles... Uh, waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest. Of dat allemaal zich ontwikkelt zoals het moet ontwikkelen. En uh, ik heb net een stuk van Geert-Jan Bluis gehoord. Ook, uh, en als de muis naar die begroting kijkt, ja, ik vind, dan, ik vind het lachwekkend. Uh, hij heeft jarenlang heeft hij, uh, heeft hij maar gehamerd op... van sluiten hey, de begroting op. En uh, goed, uh, goed beleid. En uh, als ik naar deze begroting kijk dan zeg ik ja zo kan ik het ook. Ik kan een begroting sluitend maken door PM-posten op te nemen terwijl je op weet je niet, heel veel geld gaat uitgeven. Uh, door posten gewoon te schrappen of gedeeltelijk te schrappen. En dan daaronder als uh, toelichting te zetten van uh, ja we schrappen dit nu. Uh, maar als het geld toch nodig is dan komen we wel bij u terug. Ja, dus, dat, is, dat is volgens mij toch niet echt een methode om een begrotingsluiting te maken. Nee, maar Dus ik neem aan, als dat uh, behandeld wordt, dat jullie daar wel redelijk kritische vragen over stelt. En die zal hij dan toch moeten beantwoorden? Nou, die vragen die heb ik al gesteld. Dus ik ben benieuwd naar de, naar de antwoord. Nou, ja. Maar goed, bij de algemene beschouwingen zal ik het daar uitvoerig over hebben. Want ja, dit is uh, dit is En... Uh, dat moet ik, ik moet eerst zeggen, dat had ik van Geert Jan Luijs niet verwacht. Dat uh, ik had van hem toch wat, uh, een wat meer betrouwbare en uh, inzichtelijke begroting verwacht. Mm -hmm. Gestoeld op heldere keuzes. Kijk, en die vind, ik, hm? die vind jij er niet in terug? Die vind jij er niet in terug. Die vind ik er niet in terug. Nee, kijk, en, en het hele grappige is eigenlijk ook dat er uh, gesproken is en wordt door iedereen al vanaf mij over een kerntakendiscussie. En uh, hij zei plotseling, de vorige uh, raadsver of commissievergadering zei die plotseling: van uh, ja, ja, kerntaken discussie, nee. Het uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, moet een het worden. Ja, ge een geef een beetje een naam en. Uh... Nee, nee, nee, nee, dat is namelijk een essentieel verschil. Ja? Een kerntaken discussie gaat echt over wat, is de, wat zijn de kerntaken van de gemeente en wat doe ik er nog omheen. Een keuze is. Van wil ik een museum of wil ik een bibliotheek of wil ik de grote krop ja, okay, of ja. gebouwen, of, ja. of wil ik dit of dat. Ja. En dan schrap je er eentje of ja. twee. En dan, dan, heb je, dan heb je gekozen. Dan heb je gekozen. Ja. Maar is wat anders dan echt je verdiepen in wat zijn de kerntaken ja. van de gemeente? Nou ja, uh, die kerntaken die zou inderdaad vanaf mei al gevoerd worden. Die is er nog niet. Dus ik neem aan dat jullie daar uh, ook vragen over gaan stellen. Dat die wel gevoerd wordt binnenkort. Ja, maar Je, je kan ja, wel door blijven gaan. Nee, maar goed, we zitten bijna in november. Dus ja. is er is nog steeds geen raadsprogramma. Nee. Oh, uh, Daar hebben jullie ook een vraag over gesteld. Ja, dat heb ik meteen, heb ik meteen al in mij gezegd. Jongens, nou, maak nou eerst een raadsprogramma. En ga dan een, ga dan een college neerzetten. En uh, doe niet zo stom als wij gedaan hebben. Wij hebben het één keer gedaan ook. Een coalitieakkoord. Ja. En dan ga je... Maar ja, dat was het toch vrij snel. Veel ja. sneller dan nu in ieder geval. Nou, maar dat is op op gewoon handen. iets wat je niet meer moet doen. Nee. Heel dom. Ja. Geleerd is geleerd. Ja. Gert, bedankt voor je komst. Graag gedaan. We gaan uh, door naar het uh, volgende onderwerp. En uiteraard zien we jou ook nog een paar keer terug. <laughs> Uh, dat, ja, dat, wel in. Uh, dat lijkt me wel gezellig. Ja. We, ons ook. Dank u wel. Uh, nu even niet. Fred. Fred uh, Rozenhart zit aan tafel. Uh, muziekpodium. Ja, muziekpodium. In het Zandvoorts Museum. In het Zandvoorts Museum. Ja. Uh, het muziekpodium uh, heeft een andere invulling gekregen. Ja. Uh, uh, dat is nu vrijdag, Museum. toch? Museumpodium heet ja. het, toch? Ja, ja. museumpodium. Ja, muziek, we zijn nu, uh, ja. Het was eerst op een zaterdagmiddag. Ja. En we hebben het nu besloten om het laatste halfjaar uh, op de lit daar. Vrijdagavond. Het, op de vrijdagavond. De laatste vrijdag van de maand... En dat, we hebben natuurlijk vorige maand vorige maand zingt... En dan komende vrijdag, 24 oktober, is nu even niet van Maria Goos. Maar is dat gedaan om uh, meer mensen de gelegenheid mi ja, te geven om te komen? In plaats van zaterdagmiddag? zaterdagmiddag. Ja, en dat en... heeft ook geholpen ook? Het heeft geholpen. Want okay. de chante was, uh, was, ja, was het, goed, uh, ja. goed bezet, ja, ja. druk was ja, het. En, uh, en we hopen ook meer de, de zandvoorders, of uit, ook uit de omgeving, meer naar de cultuur. Wat zo'n museumpodium kan brengen. En dan zoek ik toneelstuk uit, wat gewoon klein, met kleine podium, ja. uh, ja, ja. tentoneel. Goed, uh, ja, want je <coughs> hebt nu een, een stuk van Maria Goos ja. en van jou he, geschreven. Ja, ja een met een stuk Maria Goos. Een, een een voor acte. vier mannen. Vier mannen, ja. Dat is haar, ja. een van de haar eerste stukken waar ja. ze de doorbraak heeft gemaakt. Okay. En een paar jaar later hebben ze de vrouwen erbij geschreven. Het kan dus als avondvullend, maar het kan ook als twee één acteurs. En nu willen wij nu uh, aanstaande vrijdag één acte spelen. En dan misschien hopen dat het Zandvoorts Museum blijft staan. Dat het dan in januari, februari de dames kunnen spelen. Uh, toch redelijk gelezen dat het blijft bestaan. Ja, oké, okay. ja, het blijft bestaan. bestaan. Dus, oké, okay. dan komt ook dames. nu even wel. Ja, ik wist niet of ik wel. Ja. Ik had er wel een beetje gehoord, maar ik denk nog niet... Uh... Om, om met beide vorige politicus te spreken die hier <laughs> ja, praten. Ja, het blijft een dorp. Ja, en, en daar ben ik heel blij om, want het is... Uh, het, het verdient ook, een, het museum, het verdient ook een podium. En ja en, nou, wat jullie ook het afgelopen jaar, en ook Sabine daarvoor, heb toch wel het het museum op de kaart gezet. En, ja, en nu met de afwisselende expositie. Ja. Uh, is het natuurlijk alleen maar... Uh, trekt het natuurlijk. Ja, ja, ja. Voel je... Um... Over op de kaart zetten, hè? Ja. Voel je dat er meer Zandvoorters naar het museum komen... voor voorstellingen van, van jullie en, en naar de exposities? Uh, ja. En, ja, ja, ik denk het wel. Ja. En ook als je... Het, moet het, het blijft natuurlijk altijd een... Uh, maar het is in alle dorpen, hoor. In de omgeving. Ik blijf zelf als... Nou, ik woon in Heemstede, maar ik ben halen, Maar ik voel Zandvoort gewoon als een deel van onze stad. He? We gaan ook naar het strand. We gaan uit. En uh, ja, ik hoort er gewoon bij. Ja. Maar het is net als in Heemstede. Dan is er eens dat grenspaaltje. Dat houdt ook mee. Met de, met de blaadjes houdt het ook op. Dan heb je ook we vegen tot hier en dan stoppen we ermee. Ja, we er dan weet je helemaal niet wat daar gebeurt. Nee. Dat vind ik soms zo zonde. Maar het ja. heeft natuurlijk ook weer met advertenties. En ja. De, ja, de, de, de zaken die daar werken. En die willen dan adverteren voor hun eigen gebiedje. Ja. Maar eigenlijk zou ik het veel beter dat je het opengooit. Dat je denkt, goh, dit is meer dan Zandvoort. En, en, ook, ja. en ook voor Zandvoort en Haarlem. Daar merk je ook uh, dat de regio komt? Ja, zeker. Ja? Ja, als ik nu zie wat er nu al vrijdag komt uit Amsterdam en uit het Gooi. Oh, je, je weet al wie er komt. Ja, We, de, de, ja, ja, ja, ja. we moeten natuurlijk ja. sommigen die komen, we gaan, die ook konden het vorige keer niet zien. Want we gaan mee to, uh, rond toeren. Oh, dat vind ik wel leuk om een zandvoort in die museum. Ja. Want het is, het, is een, het is natuurlijk heel veel mensen die ook van buiten of nooit daar geweest zijn. Die, die kunstlijn daarin. Zijn je nooit geweten dat er zoveel ruimte achter die deuren zit. En dan ga je toch een nou. wereld in. En dan met die afwisselende exposities. Ja, het is echt wel een. Uh, ja, het is een mooi museum. Ik denk dat we daar trots op moeten zijn. Zou je er uh, meer. Podium in willen hebben? Uh, ik denk, kijk, je moet er natuurlijk vanuit gaan, het is een je museum. Eens, ja, ja. Yeah? En als wij nu die stukken sowieso, nu even niet, ook een soort kunst is het eigenlijk kunstvorming. En dat we gewoon, dat mensen toch nou, wel van het, het theater houden, en dat ze dan toch ineens in het museum zijn, dat ze denken, goh, ik ga toch eens op mijn gemak de volgende keer weer even komen ja. kijken. Het moet elkaar versterken. Je moet natuurlijk niet dat het een podium moet worden. Het, is, het blijft een museum. Ja, ik, bedoel, ik bedoel ook niet ja. uh, uh, een, een, een voorstelling van. Uh, van de Zandvoors ja. maar ik bedoel echt de, de, de kleinere kunst. De klein de kleinkunst, ja. Nou, en je hebt prachtige stukken, zoals we nu uh, Chantilly zongen. Nou, het was gewoon een succes. En wat, wat is dit voor stuk? Wat gaat het in? Ja, nou, nu even niet, is het natuurlijk best een, een zwaar, uh, ja, tragisch, ko uh, tragisch komisch uh, stuk. Het gaat over vier vrienden die elke maand, zeg maar zoals hier in Hotel Hoogland, elke maand gaan ze zitten en ze zijn of uh, studievrienden en, en net als wat mannen onder elkaar kunnen praten. Het is natuurlijk allemaal uh, vrouwen voorbij komen mannen zijn heel anders als met vrouwen aan tafel en uh, een beetje ja losbandig en baldadig mm -hmm. zijn ze mm -hmm. en, uh, en, en maar dan komt er ineens een eens komt er om in het stuk Aha. want uh, mannen praten veel maar laten niet alles van zich horen en dan komt er ineens uit een van de een confrontatie confrontatie een van de heeft kanker en van die drie van die vier vrienden kregen er drie ontzettend tegen die persoon op die konden krijgen alles voor elkaar de mooiste vrouwen alles alles. En toch heeft hij kanker. En die begeleiden wij de laatste drie maanden. En eigenlijk dan is het ontzettend komisch en tragisch wat er eigenlijk gebeurt. En dan, dan is het ook hoe mannen soms heel emotioneel en breekbaar kunnen zijn. Mm -hmm. Daar heeft Maria Gooster over geschreven. Dus uh, Het is een prachtig stuk. Het, uh, het is echt heel confronterend. Want iedereen die komt kijken. Of iedereen van hun kennis of familie. Heeft iemand wel die ook kanker heeft. En hoe, uh, ja, uh, heel veel die durven niet mee om te gaan. Heel veel uh, die, die laten zich niet tabu, laten zich laat je, niet eens horen. Laat je in zo'n stuk uh, dan een beetje zien dat het ook anders kan? Uh, ja, de ommekeer komt dat je het anders kan. Dat die vier vrienden ontzettend trouw zijn gebleven. Ja. Hm. En ook dat ze alle vier een hele eigen hebben gemaakt, maar dan toch op dat moment... Ja, zijn voor ze voor elkaar, zijn. voor elkaar zijn. En dat is, dat schrijft Maria, Maria Goos... ontzettend mooi, prachtige dialogen... en ook eens, dan moet je vreselijk lachen... om de ellende eigenlijk... Ja. Ja, ja. en hoe ze tekeer gaan... en uh, ja, iedereen zijn eigen wereld... en dan komt de ommekeer. En dat de vrouwen wat we willen gaan laten spelen... dit is eigenlijk een soort deel 2 dan... dat gaat over die vrouwen... die gaat dan, de weduwe, die gaat... Uh, uh, precies een jaar later na het overlijden de matressen uitnodigen. Oh, en dan krijg je ook het vernein. En dan denk je, nou die vrouw die gaat die, ma die matressen van zeven Maar daar komt ook een ommekeer aan, want dan wordt het ook weer heel anders. Dus je wordt continu op een verkeerd been ja, gezet. Ja, ja. En dan is het heel menselijk en heel dichtbij dat je denkt, ja, dat gebeurt zo. Ja, ja, ja. Nou? En is, dus het is dus ja. een, een, een, een, een tragisch stuk waar, uh, uh, waar ook nog over gelachen kan worden. Waarin ja, ook gelachen ja, ja, er, kan ja, er gelachen wordt, de, de, de mag ook gewoon gelachen ja. worden. Want het is ook soms, kan, moet je ook over, over de ellende. Het is niet allemaal, ja. uh, Nee, het is kwel. Nee, het is een nee. Want het is eigenlijk ook als je uh, kanker hebt of begeleid. Is het natuurlijk niet alleen maar het laatste fresje. Uh, want no, je, het, je uh, hebt herinneringen. Herinneringen, en dat en haal je op. Ja. En dat ja. maakt het ja. juist zo uh, interessant ja. Ja. en zo leuk eigenlijk. Het duurt een uur. Een uur? Dus het? Even, voor het uur, hoe laat begint het? Uh, begint Sorry, om altijd, uur. Uh, uh, het begint om 8 uur. 8 dus uur s avonds ja. op vrijdag. Op vrijdag aan, 24 oktober. Ja, dus aanstaande uh, vrijdag. Ja, 10 uh, euro. En dus is inclusief koffie en thee. Nou. En daarna nog een drankje. Nou, en heb je en een, een mooie voorstelling. En een prachtige voorstelling. Ja, is Eigenlijk prachtig. Uh, prachtig. Ja. En dan is het ook. de uh, volgende maand kom ik dan weer voor Lotte. Iedereen dat is goed. Uh, die ja, uh, <laughs> daar. Ik nodig mezelf uit. Ja. <laughs> ja. <laughs> iedereen die, uh, die wil komen kijken, moet, moet er gereserveerd worden. Is dat uh, kunnen we kunnen reserveren. We kunnen ook uh, aan de. Uh, het museum zelf Het okay. museum kan je dan via uh, museum.sandvoort.nl of, of je loopt even binnen. Of je loopt binnen, want het is natuurlijk ook een beetje een uitnodiging. Ja. Kijken. Ja, ga kijken. Als je een museumjaarkaart hebt, dan ga je en dan ga je nog kaartjes. En dan ja. heb je nog koffie en thee en een wijntje. Okay, dan heb je nou, nog een voorstelling. Nou, het is eigenlijk ja. spot Fred, bedankt voor de uitleg. Graag Ik nou wens je heel veel succes aanstaande vrijdag. Ja, en ja. ik hoor al dat je bij de volgende voorstelling weer ja, iets komt. Nee. Ja, het is leuk en ja. kom naar het museum. Oké, okay, ja. dankjewel. Het volgende dankjewel, stukje geluid. heb ik uitgezocht. Omdat het volgende item een classic concert is. Met het Sanfors mannenkoor <laughs> en een musical all-in. Oh Het Zandvoorts mannenkoor met uh, het Zandvoorts vrouwenkoor. Een samen zang van... We hebben nog steeds die drie seconden ruis erachteraan uh, hoor ik. Maar goed, dat gaat. Wij gaan het hebben uh, met Toosberger over het Classic Concert... en uh, een welbekende kaasboer uit de grote klocht City. Ook, Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarschijnlijk omdat hij lid is van het Zandvoortse mannenkoor. Ja, nou zei, weet je, ik, hij zei steek. van ik doe het wel. Ik dacht van nou, dat gaan we dus niet doen. <laughs> Want dan gaat hij het alleen maar over het Zandvoortse mannenkoor hebben. En het gaat tenslotte om uh, concerten. Het he? gaat om klassieke ja, dus concerten. Het gaat over onze ja, stichting. Het gaat ja. over concerten En toevallig is het morgen het Zandvoortse mannenkoor ja. en uh, musical ja. all in. Yes. Een gezamenlijke uh, productie in, ja. uh, in de grote kerk. Ja. Uh, nee, nee, niet in de grote oh, in, uh, kerk. In, uh, in de, de, de kwalijk. Nee, ik zit er zo aan te denken. Uh, wat is daar nou zo bijzonder aan Toos? Zal ik dat vertellen? <laughs> ik vraag het aan Toos. <laughs> ja, wat is er nou zo bijzonder? Nou, oké, okay, het zijn uh, Zandvoortse mannen. Misschien een paar Haarlemse mannen. Dat zou het nog kunnen. Maar het is natuurlijk een zand voor het, uh, gebeuren. Hm. En uh, ja, we streven er toch wel altijd naar. Het zal niet ideaal lukken. Om wel uh, ook wat van eigen bodem, hè, om het zo maar te zeggen, ja. in, in de... Concertserie te hebben. Nou, en dit jaar uh, is het. Ja, nou ze hebben soms een beetje veel pretenties. Dus o, nee. het, het, het, oh. ik moet het oh. soms wel eens een oh. beetje zeggen: van uh, ja, nee, oh. dat kan niet. Dan, maar om even uh... terug te komen over uh, van eigen bodem. Zandvoort heeft heel veel uh, goede koren. Ja, ja, weet ik. Ja. Dus er is, uh, er is uh, capaciteit zat. Ja. Ja, maar we kunnen niet alleen maar koren nee, dat De, de, de validiteit, die moet uh, wel uh, gewaarborgd zijn. Als, uh, als stichting Classic Concert, waar uh, die... meneer Tromp ook uh, in het bestuur zit... Nou, hij heeft moet... nu even zijn Classic Concerts pet opgezet. Ja, nou, dat is ook goed. Uh, want ik zie hier het, uh, het programma van het Zandvoors mannenkoor voor mij liggen. Ja. En ik ken jullie als uh, zangers met een heel breed repertoire. Ja. Maar ik zie nou toch wel heel veel serieuze stukken. Heel veel serieuze stukken. Is, is, is, is het vrolijke eruit voor nee, morgen? Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Want er zitten best wel mooie, uh, vrolijke stukken bij. Maar waar het om gaat, is dat dit een afspiegeling is... van de, ongeveer de afgelopen dertig jaar... dat wij uh, al bezig zijn als Zandvoorts Mannenkoor. Ja. Van iedere episode is er uh, één lied gekozen. En uh, dat is de samenstelling van dit programma. En het is... Uh, Mooie muziek. En het is ook wel vrolijke muziek. Maar we zijn natuurlijk best wel een serieus koor. Noem, noem en, eens een stuk uit jullie beginperiode dan. Wat dacht je van noem je Itje Jeru Wimi. Dat verstaan de uh, mensen niet ja, hoor. Jawel. Ja, wel. Doe het ook expres. Viva la Compagnie is een stuk. Koor des Soldats. Maar daar, en, zijn, je, er, daar in, zijn jullie dus een beetje mee begonnen. Daar zijn we eigenlijk ja. een beetje mee begonnen. Okay. En, uh, de vrolijke noot uh, is wel degelijk aanwezig in het mannenkoor... maar over het algemeen proberen we toch redelijk serieuze muziek te brengen, ja. En dat lukt ah, ook wel. Het, het is, en dit is een afspiegeling van de afgelopen dertig jaar... waarin uh -huh. we dus hebben gezegd, ook vanwege het feit... dat onze dirigent na tien jaar afscheid neemt. Wim, jij hebt wel degelijk stem in het feit wat wij gaan zingen... of ja, eigenlijk jouw ja. afscheidsconcert. Ja. Ja. Okay. Um, musical All In doet ook mee, het dameskoor. Ja, en dat is ook zingen een beetje alleen, de vrolijke noot. Ja. Zingen jullie uh, met z'n tweeën? Nee, we zingen twee liederen gezamenlijk met Musical All In. En Musical All In zingt ook twee liederen alleen. Ja. En uh, dat is ook om uh, de vrolijke noot er een beetje in te brengen... om een breed programma te brengen. Er is bijvoorbeeld ook een ensemble bij... met een uh, violiste, een klarinet uh, het is de, er zit iemand achter de piano, dus het is een heel Beetje breed programma wat uh, we ja, ja. brengen... waarin wel degelijk uh, het Zandvoort Mannekoor de boventoon uh, voert. Want het maar, is eigenlijk uh, een uitvoering van het Mannekoor natuurlijk. Uh. Dat begrijpen wij. En het is een uitvoering van plassenkons, concertetto's. Het is een uitvoering van plassenkons. En dan mag het mannenkoor komen. En het mannenkoor is oh, uitgenodigd om te komen zingen. ik zie hier toch wel een paar namen staan over, uh, over de begeleiding. Ja. En, uh, uh, hebben jullie daar eens eerder mee gewerkt, met deze begeleiding? Met deze begeleiding Want ik, ik zie uh, alt cello, piano, viool, fluit, sopran. Ja. Dat is nogal. Dat is nogal ja. wat. En, uh, het is dus ook, uh, Heb je daar ook mee, uh, mee geoefend? Daar is ook ja? mee geoefend. We gaan vanmiddag om 12 uur tot 5 uur met dit ensemble met de pianisten. Met mij en met 40 mannen, 45 mannen uh, oefenen. De generaal. Het podium is al neergezet. Dat moet vanavond weer afgebroken worden. Omdat er morgen nog een dienst is in de kerk. Oké, okay. tuurlijk. Maar we willen goed beslagen ten ijs komen. Morgen om 3 uur. Want uh, er zijn dus... Het is een heel groot uh, podium. Je, 40 mannen, 25 dames en uh, solisten met een uh, pianist erbij. Ja, okay. dus het is ja. een groot podium. Het is een groot podium. Ik ja. ga weer naar de Classic Concert. Heb je gehoord dat het druk wordt morgen? Uh, ik, heb, ik hoop dat het druk wordt. En ik, uh, ik... Heb je nog geen geluid uit. Uh, nou, uit de, ik uit heb het het wel begrepen dat de heren van het Zandwarts Mannenkoor. allemaal geprobeerd hebben. een aantal kaarten te verkopen al. En dat is ook uh, goed gelukt. Als ik het. Uh... Het klinkt in het hoofd van meneer Als ASEAN. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen... 150 kaarten verkocht. Ja, maar ja. er zijn nog wel, wel kaarten voor de, voor de mensen die zo komen hoor. Want u hoeft niet bang te zijn, denk ik, dat we ja, dus, dus. nou ja, nee onder, moeten verkopen. Want 150 want kaarten is toch al redelijk... Uh, ja, rol, ja, ja, rol plezier, ja, constant, ja, ja, ja. Uh, Komt misschien dat het dorps is? Ja, het trekt toch. Het trekt toch. Dat is nou eenmaal zo. Dat, ja... En dat is ook leuk. leuk. Mannenkoor is natuurlijk ook ontzettend populair. Dat uh, heeft er ook mee te maken natuurlijk. En we zijn heel goed bezig geweest met de voorverkoop. En uh, hoe we dat gedaan hebben. En uh, daar is uh, toestemming voor gevraagd aan uh, de Penny. Aan de, aan de, aan de Van, oh, moet je luisteren. We hebben 50 uh, uh, koorleden, rondom de 50. Dus we willen eigenlijk 100 programmaboekjes hebben van tevoren. En we zeggen tegen ieder koorlid gewoon. Hier heb je twee programma boekjes. Eén maar. ding, je moet ze wel verkopen. Ja, okay. En dat lukt. Dat is dus en wat opvallend moet is, is inderdaad... Oh, even... je moet hem afrekenen. Ja, uh, je mag voor het eind van het jaar, denk ik... mag je dat toch moet zien? <acht> en, uh, <hijen> je moet even kijken of we uit de kosten komen. <hijen> ja. Maar dus wat wel opvallend is, en daar heb jij gelijk in... het is natuurlijk een concert van Stichting Classic Concert... met een uh, dorpskarakter. Nou. Dus er zijn ook heel veel mensen bij mij bijvoorbeeld in de winkel gekomen, heeft hij al kaarten voor het mannenkoor. En uh, in de winkel zijn er ook al een hoop verkocht. Ja. En in de verkoop 150, maar we kunnen echt wel 300 man kwijt. Dus iedereen is van harte welkom. Dus er, uh, er nou, kan nog gekomen worden. Er zijn best wel veel mensen ik ja. Ja. denk ja. Dat denk ik ja. wel. Het wordt volle bak. Ja, ja, denk ik ook, ja. Om half drie gaat de kerk weer open. Ja. En om drie uur begint het uh, programma zoals het hier ligt. Ja. Klopt helemaal. Er zit ook een heel verhaal bij. Dus als mensen wat, wat geschiedenis willen weten over het Zandvoort-Mannenkoor... Ja, Dat uh... kunnen ja. ze allemaal op de website vinden. Ja. www.classiconserts.nl er staat een hele boekje staat daar Staat er Alles wat hierin staat, staat ook op de website. Onder het kopje Concertinformatie. En daar staat ook een stukje van Musical All In? Daar staat ook een stukje Alles van Musical All In... en van Wim de Vries en het programma. Ja, okay, dus, dus uh, alle Ja, dat wordt altijd goed verzorgd hoor. Ik, ik wou nog iets vragen over het koor, uh, Peter. Ja. Leden, jullie zochten leden. Zijn ja. jullie nou echt op volle sterkte? Of hebben ze ja, nog steeds nou, leden? Uh, ja, nou, Zandvoort heeft 16.000 inwoners. Zandvoort heeft... Uh, zoals Ben al heeft gezegd, heel veel koren. Dus wij zijn als mannenkoor gezegend met het feit... dat wij op een dorp van 16.000 inwoners nog steeds in staat zijn om een koor bijeen te brengen van uh, 40-45 mm -hmm, leden. Mm -hmm. We streven altijd naar 50 leden, want dan hebben we een beetje spanning. Ja. En de laatste tijd wordt het moeilijker en moeilijker om dat aantal te bereiken. Ja. Maar met 40 leden dat is een, constant, is een Dat is ja. uh, de basis die moet bestaan, waardoor alle vierde partijen goed vertegenwoordigd zijn. Ja. Maar we zoeken altijd leden, altijd. Ja. Zeker. Okay. Dus iedereen die uh, nog lid wil worden van het Zandvoorsmannenkoor... die kan gezellig dinsdagavond bij jullie aanschuiven in nou, de, de blauwe ze, tram. Laat ze eerst morgen maar eens komen luisteren... Ja. of laat ze zien, daar nog deel vanuit willen maken. En, en daar moeten ze dinsdagavond maken. Zouden ze het nog willen, denk je? Jawel, waarschijnlijk wordt het een... Je hebt zomaar ja, kans dat we een ledenstop in moeten voeren. Ja, nou dat geloof ik wel. Ja, wel. Nou ja, aan de kwaliteit van het... Uh, <laughs> ik zou wel eens willen weten wat je net gehoord hebt... is dat toch een goed stuk en een goed koor. Ja, wel degelijk. En net wat jij zegt, de vraag. Vrolijke Noot blijft. Ja. Maar het is ook serieus. Ja. Ja. Ja. We zijn natuurlijk uh, classic concerts. Hè? Ja, We zijn geen carnavals, uh, <laughs> carnavalsvereniging. Nee, nee. Dus het moet ook nog wel een klein We beetje... hebben uh, over classic concerts uh, gesproken. Ja. En serieus. Ja. Um, de grote productie zit aan te komen. Ja, 30 november. 30 november. Is Mo er nog wat meer over bekend? Ja, Mozart in Zandvoort. Wordt Mozart het in wordt Zandvoort. een Mozartmiddag. Met onder andere de kreuningsmessen. En een stuk uit uh, uh, de Itzaalbevleuten. En wie gaat dat allemaal zingen en spelen? Uh, het COV, Christelijke Oratoriumvereniging uit Haarlem. Met uh, Holland Orkestcombinatie. Het voormalige Randstedelijk Begeleidingsorkest. Onder leiding van Harry Brasser. Met een aantal solisten. En we hebben ook het uh, Mozart uh, Piano Concert, nummer 20. En dat wordt uitgevoerd door Herman Rauw, samen met het orkest. Dus het wordt een prachtige mooi. Mozartmiddag. Ja, ja, ja, ja. En die uh, Mozartmiddag is in de, in de En Die toch? is in de Agatenkerk, ja. En die kost ook uh, de toegangskaart, is ietsje duurder. Slechts 20 euro. Ga je naar het concertgebouw, dan betaal je misschien wel het driedubbele. Jazeker. Dus, ja, weet, weet je wat mij daarbij verbaast? Is dat ja. mensen wel naar, uh, naar het concertgebouw gaan: ja. de Philharmonie. En dan kijken ook even naar, uh, naar Fred. Ja. Waar blijft het Zandvoortse publiek dan? Waarom gaan we niet gewoon naar de grote kerk? En waarom gaan we niet naar het museum? Is ja, ik, dat... weet het. ik weet niet wat ja, het is. Het is. Ja. Ik heb geen een idee een waar dat is. Misschien dan heeft, dan heeft het ligt. ook met de PR te maken. En uh, uh, wat wij nodig hebben... is uh, niet alleen het Zandvoortse publiek. Want het zijn natuurlijk maar 16.000 inwoners. En de mensen die van klassieke muziek houden... is maar een heel beperkt. Dus die zou je uit de regio misschien. moeten halen. Ja. En wat we nodig hebben is een Haardems Dagblad. Die bijvoorbeeld is een keertje niet geen drie regels gebruikt. Als je naar nou afgelopen vrijdag... in het Hales Dagblad kijkt... en eh, eigenlijk te gek voor woorden... ik vind het echt schandalig, er worden drie regels worden er besteed... in het, de bijlagen... aan het optreden van het zandvoorts in de protestantse kerk. Hales Dagblad is bereid... om een groot stuk te schrijven... een redelijk stuk te schrijven... op het moment dat wij als Stichting Klessen... constant zeggen van oké, okay, we willen een advertentie hebben... en daar willen we 800 euro voor betalen... En op dat moment dat we dat doen... Heb je geld Dan weer, hebben we ja. een redelijk. Ja, ja. En anders doen ze gewoon ten ene malen niks. Nee. We hebben nu een koor uit Haarlem... onder leiding van Harry Brassen... het mm -hmm. COV, Christelijke Oratoriumvereniging. Die geven zelf regelmatig concerten. Maar zelfs die koren in Haarlem hebben moeite... om de nodige promotie te krijgen van... En dat is hetzelfde lakenpak. Ja, ja. ja. en uh, we hebben wel eens het idee dat je echt uh, je ingangen moet hebben... je kruiwagens moet hebben in dat kunstredactie van het Haarlemse. Want als je bijvoorbeeld ziet, en ik gun het ze van harte hoor... maar het mosterdzaadje, om maar wat te noemen... het, uh, het ja, ja. klassieke gebeuren ja. in Zandpoort... nou die krijgt een aandacht waar, van hier tot gintig. En ik denk, nou, er zit waarschijnlijk een zusje of een broertje in de organisatie ik denk dat het daarvan. Is ja. Ja. Ja, ja, goed, ja, dat is een beetje speculeren. Ja, maar ja, goed. Het is uh, een beetje... Uh, het is wel denken, maar. Nee, nee, maar het is nee, maar wel het is heel, heel opvallend. opvallend. Ja, het is heel ik, opvallend. Ik denk dat je ze daar ook op kan aanspreken. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. En dan moet je eens met, uh, met misschien uh, de, de Zandvoort-correspondent praten. Ja. Ja, dat uh, maar aard, aard, we hebben voor de, de grote productie. Uh, ja, we gaan ook grote productie. Classic, of, Classic FM uh, hebben we een advertentie. Ja. En oh dat, uh, dat werkt goed hoor. Dat, uh, ja? Ja. ja, wordt uh, de week voorafgaand wordt dan vermeld dat uh, de agenda. En dan dat je kan kijken op de website voor die informatie. En in het weekend van het concert wordt het dus uh, twee of drie keer per dag uh, ook vermeld. Ja, nou, dat vind ik toch wel. Dat uh. is ook voor, mooi. Dat ja. is prachtig en niet, ja. Voor, ja, niet voor, 800 euro, hoor. Nee. zeker niet. Dus, nee. uh, je bent zelf penningmeester, dus jij zit op. Uh... Ik zit bovenop de centen. Maar ja, we ja. moeten wel PR plegen. Dus ja. we hebben nu ja. in maar het bestuur de discussie van gaan we drie uh, plaatsen en dat is dan voor twee weken lang, twee weken voorafgaande we aan het concert. En dan hebben we op 15 plekken drie. Uh, maar dat kost. Ja, Er zit ook wel een prijskaartje natuurlijk. Maar ja, dan sta je wel in het dorp. Ja. overal, op, op de goede plekken. En, Dat is zo. Uh, en ook als je door binnenkomt? Misschien ja. ook. Hè, ja, maar ja, mijn ervaring is toch altijd: als ik met de auto langs die borden rijd, dan zie ik wel iets staan. En dan ben ik er alweer voorbij. Ja, dat dan, is ook waar. Dus ja, ja dan ik een moet Ik gewoon het snel. Ja, dit ga ja, ja, ja. ja, ik ja, ja. niet ja, ja. Even ja. Nou, ja. Ik denk van Mozart. Oh, ja. Maar goed. Nee. Zal ik het nog één keer vragen? Ja, vraag er nog één. Wanneer ga je weer een grote productie doen buiten? Nee. Nee, nee, nee. We hebben officieel. Ik blijf het gewoon elke keer vragen. Ja, nou weet je, we hebben dus nu. Dan neem ik die productie zelf al in de moet Ga jij dat maar doen? Ga jij het maar doen. En ik wens je heel veel succes. We hebben, we hebben op dit moment een groot probleem in Zandvoort. wel een groot probleem, groot probleem. We hebben een muziekpaviljoen. Een prachtig muziekpaviljoen. Ja. Wat in ja. ene male niet meer gebruikt kan worden. Op het moment dat uh, uh, uh, het college en andere mensen die daarover gaan. Zouden kunnen besluiten om dat muziekpaviljoen eventueel te verplaatsen naar een andere gebeuren. plek. You never know. Ik droom graag. Als we dat zouden besluiten op een andere plek... dan heb je dus ook wel een situatie... gasthuisplein... waar je dus ja, een soort evenementenplein ja. dan kan creëren... Ja. en waar je dan zou kunnen denken... weliswaar kleinschalig als dat het ooit is geweest. En uh, om een grote productie te ja, houden nou, buiten. Het, het, het begin is dan met een klein uh, ding. Ja, ja, ja. ja. Maar zoals als het was toen. Dat zal nooit meer komen. Nee, nee. Ben, dat sorry. Dat Dat hebben we besloten. Dat, dat gaat niet meer gebeuren. Ik blijf positief en ja. dat gaat vast nog een keer gebeuren. Oké. Okay. You never know. Well. You never know, hoor ik net van, ja. uh, van ja. Peter. Ja. Ja. Uh, en, en, ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Morgen uh, wens ik jullie heel veel uh, plezier. Stichting Classic Concert. En ook het mannenkoor natuurlijk. Gaat zeker, gaat zeker lukken. zeker uh, lukken. Ik wens jullie heel veel plezier. Dank je wel. En tot de volgende keer. Dankjau. Dank je wel. Dank. Gaan we met de agenda. Hè? We hebben nog wat agendapunten. Nog steeds eh, tot 21 december de tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoorts Museum. En ik uh, moet voor jou zeggen dat er vandaag open dag is. Ja. Want er staat niet op uh, de geschreven, nee, maar wel in op. de krant. Er is ja. vandaag open dag op de begraafplaats van 2 tot 5 uur. Dus als je uh, daar een keer wil kijken... Ja, en daar staan dag... ook allerlei uh, um, uh, bloemenarrangementen. Je okay. kan er dus echt, uh, kun, kun je er allerlei informatie uh, in Goed, dan is ja. er ook nog steeds in het Zandvoortmuseum Villa Kakelbond... een verzameling kunstwerken van zandvoorters en ook gewone andere artiesten. Maar iedereen heeft daar wat ingeleverd. Tot 31 oktober bij Plus...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 jaar zelfstraf gekregen voor de ramp met de veerboot Zeewol. Vier andere medewerkers van het bedrijf krijgen straffen van drie tot zes jaar. De rechter oordeelde dat de rederij medeverantwoordelijk is voor de ramp, waardoor de Zeewol te zwaar was beladen. Dat het schip verkeerd was geladen zou hebben bijgedragen aan de snelheid waarmee de Zeewol in april dit jaar kapzeiste. 304 opvarenden kwamen daarbij om het leven. Bij een grote vechtpartij in een asielzoekerscentrum in Overloon in Brabant... zijn aan het begin van de nacht veertien mensen gewond geraakt. Tientallen mensen gingen met elkaar op de vuist en sloegen met stokken en takken. De politie haalde de vechtende asielzoekers uit elkaar. Drie mensen zijn opgepakt. De aanleiding voor de vechtpartij in Overloon is niet duidelijk. In Amsterdam-Zuid is bij verbouwingswerkzaamheden aan een huis een koffer met explosieven gevonden. De koffer zat in de luchtkoker van de woning. Er werd gisteravond gevonden waarna de explosieve opruimingsdienst de koffer uit het huis haalde. Het is nog niet duidelijk wat voor explosieven het zijn en hoe ze in de luchtkoker zijn beland. De bewoners zijn niet aangehouden. Uit de voorlopige uitslagen van de verkiezingen in zes nieuw te vormen gemeenten blijkt dat vooral lokale partijen het goed doen... En van de landelijke partijen doen coalitiepartners VVD en PVDA het slechter dan de oppositie. Landelijke politici zijn over het algemeen tevreden met de eerste uitslagen, maar ze benadrukken ook dat die niet één op één naar de haagse politiek kunnen worden vertaald. De overlast door sneeuw in de noordelijke staten van de VS is nog niet voorbij. De afgelopen dagen is er al anderhalve meter sneeuw gevallen en op sommige plekken kan er nog een meter bij komen. Het winterweer heeft aan zeven.